Book 2ูแปดสิสาอดีตการซ้ำอดีตการซ้ำอด e l การซ e r อ e ีตการซ้ำรศัพท์ีต ดิฉันโทรโทรศัพท์แล้วฉันได้ e ทรศัพท์ตลอด h วลาที่ฉันด้โทรศัพท์ตลฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉัน e e ้โทรศ e พท์ตลอดเวล e ที่ด้ามฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมาาม vragen vragen die ik heb gevraagd i k heb gevraagd die ik heb gevraagd die ik heb gevraagd lau vertellen vertellen Dus hallo, Lao. Ik heb verteld. Ik heb verteld. ik heb verteld. Dus ik heb verteld. Dus ik heb v e r t e l ik heb l h e verteld. h e r l i e b v e r l heb r e l verteld. ik heb h e t h e l e v e r heb l verteld. Dus ik l e r e l l e r e l d Dus ik heb v e r t e Ik heb geleerd. Ik heb geleerd. Die ik h e l e e r d d l e e r d Die ik heb hele avond geleerd. Die k heb g e l e e d e h e l e e r d d k e b d i k heb geleerd. i k heb d e h e l e e r d d d geleerd. Die ik h e r k e b g e r k e b d i e ik h e r d Die ik heb g i k heb g e l e r k h Ik heb gewerkt. Die chan thang aan thang Ik heb de hele dag gewerkt. Ik heb de hele dag gewerkt. Rapat aan. Aan. Aan. Die chan aan l e Ik heb gegeten. Ik heb gegeten. ที่ฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว Ik heb het eten helemaal opgegeten Ik heb het eten helemaal opgegeten